14 doden. Lionel Messi is gekozen tot beste voetballer van 2010. Hij kreeg in Zürich de FIFA Gouden Bal. Vorig jaar werd Messi ook al gekozen tot beste speler ter wereld. Messi werd dit jaar met Barcelona kampioen van Spanje. Op het WK strandde hij met Argentinië in de kwartfinale. Het weer? Het wordt een regenachtige dag met 4 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal.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 surrounds me You wrap your legs around me. openingsplaat, Live Dolphins Cry. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Goedemiddag en uh, ja, welkom bij Zondag in Kennemerland voor 9 januari 2011. Goedemiddag Aldo. Goedemorgen, uh, middag. Goedemiddag, hoe middag, is het met je? Ja, goed. Ja, goed. We ja. kunnen weer tegenaan de komende drie uur. Ja. Nou, wat kunt u verwachten van deze uitzending? Natuurlijk heel veel regionaal nieuws. Uh, het weerbericht komt er zo meteen al aan. En uh, natuurlijk hebben wij Jaap, Jaap Koper, die je net ook hoorde. Die snel naar de circuit nu geracet. Omdat om drie uur gaan we, ja, gaan we beginnen met de nieuwjaarsraces natuurlijk. En daar hebben wij live verslag van. Dus dat komt helemaal goed. Dus dat uh, kan, ja, kan u verwachten. Natuurlijk uh, veel muziek. Ik sta open voor, uh, ja, voor plaatjes. Stel dat u een plaatje wil horen op deze zondagmiddag. Kunt u het even laten horen op 023-573-1969. Dus 023-573-1969. Als u nou echt een, uh, een heerlijk zondags plaatje wil horen op de radio, dan kan dat. Dus bel even naar de studio. En voor de rest, ja, uh, blijf lekker luisteren. En u zult het allemaal wel waar. Uh, ja, we horen. Ja. En dit is uh, John Legend. En PDA, We Just Don't Care. Goedemiddag.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 6.9 ZFN Wat een platen. CeeLo Silo Green en Fool For You. Hij staat op het, uh, ja, op het album uh, The Lady Killer, dat is nieuw uitgebracht door Silo Green. Waar onder andere ook uh, Fuck You op staat en It's Okay. En uh, ja, ik moet zeggen, deze nog niet uit single uit is gebracht, maar hij is goed hoor. Hey, ik weet niet of je het hebt gehoord, maar uh, iedereen kan zich nu door nabestaanden laten kisten. Je laat de kisten door nabestaanden dus sinds kort kan dat, dankzij de Doe Het Zelf kist. Bedacht omdat de behoefte om zelf mede vorm te geven aan een uiteraard steeds meer toeneemt. Niet duur, ook bovendien. Maar die uh, Doe Het Zelf kist, zich ook in elkaar knutsen door iemand met een aantal linkerhanden dat ruim boven het gemiddelde ligt... Het benodigde gereedschap ligt gelukkig al klaar op het kantoor van Broeking en Bokslag Uitvaart Begeleiding aan de Echterlijn. Verderop staan de kartonnen verpakkingen uh, die zo uit de schappen van Ikea vandaan zou kunnen komen. Uh, de Billy kisten, bijna one size fits all, Denk mede-eigenaar uh, Marie Brucking. Binnen is de kist 1,95 meter lang en 54 centimeter breed. Hij is 21 kilo zwaar en kan het zo'n 160 kilo aan. Maar ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik op zich wel uh, apart, je gaat toch niet een, uh, een do-it-self-kist, alsof je naar de Ikea komt. Ja, goedemiddag, uh, ik, ik een zoek kist. Een, uh, een mooie do-it-self-kist. Oh, en welke kleur wilt u? Nou, doe maar een uh, mooie rode. Nou, nee, dat, kan, dat snap ik niet. Misschien voor een klusje man, die had het alles hetzelfde maar... Kijk, heb je hebt iets over je nabestaan, dan koop dan uh, gewoon een mooie kist, weet je wel, van ja. echt hout. En, uh... nou, ja. uh, een berichtje over uh, de herten. Uh, ziet u een dammer buiten de Amsterdamse duinen op een plaatsje gevaar kan opleveren of overlast veroorzaakt... ...meld u dit dan bij de politietelefoon 0900 8844 en bij een noodgeval 112. De politie registreert waar dammer te zorgen voor overlast. Hiermee wordt aangetoond hoe vaak de herten zich buiten het terrein bevinden. De politie komt niet om een hert weg te jagen... De politie komt wel zo snel mogelijk om reewil dat uh, door het verkeer ernstig gewond is geraakt op gemeentelijk terrein uit Leiden te verlossen. Het aantal klachten over damherten en reeën neemt weer toe. De dieren lopen ook overdag in het dorp. Overal richten ze schade aan, in particuliere tuinen en geparkeerde auto's en in de gemeentelijke groenvoorzieningen. De overlast zal pas verminderen als er een nieuw hek langs de duin is geplaatst of de dieren binnen de hek worden weer voldoende voedsel vinden. Meld uw klacht bij de politie dat de omva omvang van de overlast wordt geregistreerd. Binnen de gemeentegrens vinden soms verkeersongevallen plaats met reewild, damherten en reeën. Dit wordt veroorzaakt door de ontbreken van deugdelijke herkwerken rond de Amsterdamse waterleiding Duinen. In dit gebied neemt de damhert popula populatie toe en zoeken de dieren naar voedsel bui buiten hun gebied. Zolang voor de toestroom van reewild vanuit de... Uh, uh, AWD geen structurele oplossing is. Zullen de dieren buiten de hekken worden, uh, de de hekken worden ge gesignaleerd en kunnen verkeersongevallen onge plaatsvinden als zij niet op tijd worden gevangen. Leed. De aanrijdingen gaan gepaard met veel menselijk leed en dierenleed. Lang niet altijd is een aangereden damhert of ree op slag dood. Vaak duurt het uren voor een dier aan zijn botbreuken, inwendige verwondingen of stress overlijdt. De gemeente Zandvoort wil, net als de gemeente Bloemdaal, hier uh, vanuit dierwelzijn en vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid een oplossing bieden. Het is bekend dat het niet mogelijk is om reewild op te lappen in een opvang of bij een dierenarts of iets dergelijks. Door de stress overlijdt deze dieren uh, daar alsnog. Toestemming aan een politiemedewerker en zijn vervangers is een toestemming gegeven om op gronden die in eigendom van de gemeente zijn aangereden wild uit zijn lijden te verlossen. Er moet zaken, uh, sprake zijn van een meldkamer van de politie melding. De medewerkers moeten zich ter pla uh, plaatse kunnen legitimeren. Het dode dier wordt altijd afgevoerd naar de uh, destructie. Hekwerker Zuiderduin. Het plaatsen van hekwerken door de Zuiderduin is in volle gang. Waternet uh, streeft ernaar om werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. De voortgang is afhankelijk van het weer. Dus stel, u heeft een hert buiten trein terrein gezien, bel de politie, dat kan naar 0900 8844.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 I got say Ever Dit mooie, de nieuwste single van Ilse de Lange... en dat is Beautiful Distraction. En als we het toch over Ilse de Lange hebben... ze treedt namelijk op bij Concert at Sea... Ilselan reist 18 juni af naar Zeeland... voor een optreden et concertatie. Dat maakte Bluff uh, vrijdag bekend in de Voice of Holland... waar de groep een live optreden gaf. De Zielse band organiseert het festival sinds 2006. Eerder werd ook bekend dat zangeres Anouk... als eerste dag van het festival afsluit. Bluff geeft traditiegetrouwen het laatste optreden... van een tweedaagse evenement. De organisatie la uh, maakt later nog meer namen bekend. Vorig jaar kwamen onder andere... Alden Clark, Guus Meeuwens en Carol Emerald langs. concertatie vindt uh, 17 18 juni plaats... En de kaartverkoop is al van start gegaan. In februari gaan ook de dagkaarten in verkoop. In de top 2000 bereikt 11 miljoen Nederlanders. Uh, de top 2000 heeft tussen kerst en jaarwisseling 11 miljoen Nederlands bereikt via radio, televisie en internet. Dat is een recordcijfer voor de jaarlijkse lijst van Radio 2. In uh, 2009 bereikte de top 2000 nog een half miljoen Nederlanders minder. Uh, met name het aantal luisteraars uh, nam toe. Blijkt uit het cijfer van onderzoekbureau Radio Call. Maar liefst 7,3 luisteraars stemden vorige maand af op Radio 2. Tegenover 6,6 miljoen in de voorgaande editie. Vooral het aantal jongeren 10 tot en met 34 jaar dat naar de Golden Aldi's luistert. Ligt opvallend hoog met 2,3 miljoen. Ook de website van uh, Top2000 werd meer dan ooit bezocht. 1,1 miljoen mensen volgden de lijst via de website. Naar verschillende tv-programma's van de Top2000, zoals Top2000 Go GoGo, keken ook nog eens 6,9 miljoen Nederlanders. De twaalfde editie van de Top2000 ging op de eerste kerstdag van stad en eindig op Oudejaarsdag. Hotel California van de Eagles stond dit keer bovenaan de lijst. En dan kan je verzekeren, Hotel California komt eraan. Far Is um, Je ja, heeft wel dit jaar echt een topjaar een uh, debuutsingle gemaakt van Like a G6. Tenminste een eerste van het nieuwe album, Free Wired. En uh, nou is ook de tweede single uit en dat is samen met Ryan Tedder. Dus Far Is Movement en het nummer heet Rocketeer. Here we go.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 Far East Movement. Samen met Ryan Tedder is dit Rocketeer. We gaan even verder met het uh, regionaal nieuws. We hebben een aantal berichten hebben we opgezocht. En uh, we beginnen met uh, 52 overtredingen bij snelheidscontrole op de Zeeweg. Uh, dinsdagochtend uh, 4 januari tussen 9 en 11 hebben politiemensen op snelheid gecontroleerd aan de Zeeweg. Dit gebeurde zowel in de richting naar Haarlem als in de richting naar Zandvoort. Op deze weg geldt de maximaal, uh, maximaal uh, toestand. Uh, een snelheid van 80 km per uur. Van de ruim 80 passanten reden er 52 harder dan toegestaan. De hoge metersnelheid was 120 km per uur. Alle bestuurders die te hard hebben gereden en door agenten zijn geflitst, kunnen binnenkort een mooie bekeuring thuis verwachten. Uh, bij een frontale aanrijding op de Opaallaan in Hoofddorp is een Poolse automobilist bekneld geraakt in zijn auto. De brandweer is geruime tijd bezig geweest om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. De politie onderzoekt de toedracht van deze frontale aanrijding en of er mogelijk alcohol in het spel is. De slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd door de ambulance-dienst. De oudste raakt zwaar beschadigd en zijn door een bedrijf, bergingsbedrijf afgevoerd. De politie houdt jonge man aan voor baldadigheid en rappen. politie zagen omstreeks vrijdag ont rond half vijf tijdens surveillance op de Grote Markt in Haarlem drie jongens lopen die zeer luid aan het rappen waren. Zij werden aangesproken door de agenten om het geluid wat te temperen. Toen zij wat verder weg waren ging het volume weer omhoog en werd er gegild. De agenten zagen vervolgens een, een van de jongens een stoel van het terras van de horeca geledigheid omgooien. Toen de jongens die agenten zag zetten hun op het lopen. Na een korte achtervolging kon de agenten die uh, de jongen op de burger wel aanhouden. Hij is overgebracht naar een politiebureau. Hij is kort de tijd en later met twee bekeuringen. Uh, de jongen kon zich ook niet legitimeren. Weer heen gezonden. En we sluiten af met het weerbericht. Vandaag wordt, wordt er met een westelijke stroming minder zachte polaire lucht aangevoerd. Aanvankelijk waren er nog enkele wolkenvelden, maar inmiddels schijnt de zon flink en blijft het overal in de regio droog. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is over land matig en, en zeekrachtig. De kracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden. Vandaag en de komende nacht is het helder en bij een afnemende zuidwestelijke wind daalt de temperatuur flink naar waarde rond en of iets onder het vriespunt. Morgen profiteren we van de rug van hoge druk boven Duitsland. De zon schijnt daardoor geregeld, maar er zijn ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 4 graden. De zuidelijke wind heeft gedurende de dag geleidelijk in kracht toe. Maandagavond hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. I've been down so low People love like me and they know They can tell something is wrong Like I don't belong Well, staring through a window Standing outside there Just too happy to care tonight Wanna be like them But I'll mess it up again Tripped on my way in, got kicked outside, everybody is so-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 hier bij ZF, of, ja, ZFM Zand voor het uh, zondag in Kennemerland. Jasmine uh, is een groot Nederlands talent, ze is pas 19 jaar oud en uh, heeft haar tweede single uitgebracht. En dit gaat echt wel het worden, hè? Nederlands talent Jasmine, en dit is Chemical Love. I sleep cause I know where the hell you out. I know it's true when I'm thinking stuck in the middle, stuck in the middle I'm trying hard, but I can't see Oh, why the fuck I should stay with you I know it's wrong what I'm doing But I don't wanna see it Don't wanna see it You say that you feel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 Het nummer stond op het album Umudja. En dat, zijn, uh, dat album is gemaakt in uh, ja, de hele wereld eigenlijk. Dus in verschillende landen gingen ze langs. Bijvoorbeeld uh, het nummer Mens hebben ze opgenomen in Turkije. Met allemaal Turkse instru instrumenten. En dit uh, donker hart is opgenomen in Ierland. Ik heb er erover bluff en donker hart uh, Zometeen iets van de reddingsbrigade Want die zijn er echt behoorlijk ziek van De mannen van de reddingsbrigade Bloemendaal als het in het nieuwjaar was vrolijker begonnen De vrijwilligers zijn zwaar aangeslagen Door de beschuldiging in de media Dat het materiaal niet zou deugen Harder zou je niet kunnen raken Zometeen een klein verslagje daarover Maar nu eerst bij Zondag in Kenemland. Boris en Leave it Alone Been so many places, grew up in different places I got these questions all the time Yes I do, yeah About how to deal with changes And all this rearranging It all keeps spinning in my mind Yeah, yeah But in the meantime I keep searching for my true self I need to find me some answers Did I choose the right steps in my own life? Cause there's so much more to learn Better leave it alone But what about the past? Better leave it alone Have quite figured my life out yet? Better leave it alone What am I supposed to do with this? Better leave it alone Is it the right thing to do? Just leave it alone It all started back in the day When I was just a little boy Trying to comprehend the fact Things won't be the same again You know Those tears away Had to find the strength I let it go I let it go away When my folks separated I just couldn't take it That's when I started to run away Yes I did Too young and scared to face it It all felt so outrageous There was nothing left for me to say oh. But in the meantime I keep thinking about that promises That we would always be number one All my friends say that I should forget about it Still got so much more to learn Cause I, I leave it alone oh, what about my past? Better leave it alone Haven't quite figured my life out yet Better leave it alone What am I supposed to do with this? Better leave it alone Is it the right thing to do? to do, just leave it alone. Een album met tijd gebracht Ik heb het hier al verboren En dit is Leave It Alone Ik zei net dat de reddingsbrigade is er uh, ja, ziek van. De mannen van de reddingsbrigade Bloems zijn het gene, nieuwe jaar wel eens vrolijker begonnen. De vrijwilligers zijn zwaar aangeslagen door de beschuldiging in de media dat hun materiaal niet zou deugen. Harder kun je ze niet raken. Nou heb ik een uh, filmpje geluidsfragment gevonden waar, waarbij ze uitleggen hoe, ja, hoe alles eruit ziet, hoe alles werkt. Luister eens. De reddingsbrigade zijn uh, 90 jaar actief, bijna 90 jaar actief langs de Nederlandse kust. Uh, alles is een heel groot leerproces geweest in de lopende jaren van een wetsjoetje en een t-shirtje zijn we overgestapt naar de volledige beschermde pakken. Wij als reddingsbrigade dragen de oranje pakken en degene die ons, bij ons als gast aan boord zitten, die krijgen een geel pak aan met een uh, blauwe broek eraan. Wij hebben bewust voor deze kleurstelling gekozen omdat degene met een oranje pak zichzelf makkelijker zou kunnen redden uit de situatie van te water gaan... En de gele pakken dat zijn de mensen die even iets minder geoefend zijn en die ook extra aandacht nodig hebben... op het moment dat ze overboord mochten vallen of zoals nu het laatst gebeurd is dat er een volledig boot omgaat. Beide pakken zijn evenwijdig aan elkaar, ze geven net zoveel drijfvermogen, waterdoorlaatbaarheid is net zoveel... ...en wij kunnen net zo hard zwemmen in het gele pak als in het oranje pak, daar zit helemaal geen verschil verder in. Deze pakken zijn niet voldoende qua drijfvermogen, daar hebben we nog zelfs redvesten, de personen krijgen redvesten om die uh, samen met deze pakken gedragen worden en de vesten die zijn zowel voor ons als voor uh, de gastopstappers. Doordat wij uh, gedeeltelijk door het water moeten lopen hebben wij uh, moeten kiezen voor semi-automatische vesten, dat houdt in dat wij dus zelf de vest moeten activeren het moment dat wij in nood zijn of dat de persoon in kwestie in nood is. Er wordt een uitleg over gegeven, terwijl de mensen hun pak en het vest aantrekken, wordt daar een uitleg over gegeven hoe de vesten functioneren. Zoals je ziet is het een heel klein compact model wat wij moeten dragen. En dat is puur omdat je je bewegingsvrijheid aan boord moet hebben. Het moment dat het vest wordt geactiveerd, dan gaat de buitenzak die gaat volledig open. En dan is er een harness aanwezig die dan de long op de plaats houdt. En dit is eigenlijk de voorzijde van de long, Zit raad, de reflectie zit erin. Dit redvest is, uh, heeft een drijfvermogen van bijna 28 kilo, dus het is in staat om een uh, goed volwassen persoon uh, in zee te kunnen dragen voor een langere periode. Wanneer dus het vest geactiveerd is, dan zie je dat dus ter alle tijde het harnas waar hij mee vast heeft gezeten, achter op de rug vast blijft zitten. En de twee banden die zitten voor, op de borstkast zit die ermee. Hierdoor is het onmogelijk dat de longen eigenlijk van zijn plaats afkomen. En verkeerd zouden kunnen dragen, draaien, tijdens het uh, proces dat de persoon in het water ligt. Al onze producten die zijn uh, getest en goedgekeurd voor de offshore en voor de reddingsbrigades, uh, De pakken en, en de vesten die worden gebruikt in, in wedstrijdzeil evenementen. En die voldoen eigenlijk aan alle, alle eisen die er verwacht worden van het materiaal. Er werd nu gesuggereerd dat de combinatie van pak en redvest eigenlijk te over was. Wat voor ons een klein beetje vraagteken blijft is dat op dat moment zes personen te water zijn geraakt. Alle zes hebben eigenlijk een redvest geactiveerd. Dragen ook alle zes hetzelfde type pak. En de vier eh, opvarenden die dus het gele vest aan of het gele pak aan hebben gehad, zijn er drie wel goed door de branding heen gekomen. En eh, één persoon niet. Dus dat is natuurlijk wel heel erg vreemd. Als dus de combinatie niet, niet deugelijk zou zijn of over zou zijn, dan zou je op dat moment eh, natuurlijk zes slachtoffers hebben moeten hebben die feitelijk hetzelfde zouden moeten geven wat het wat, wat, wat nu gebeurt is. De zomermaanden dat wij trainen en oefenen op zee, hebben wij ook dezelfde soort pakken aan. En er worden ook redvesten worden dan opengetrokken. Omdat we dan op zoek gaan naar drenkelingen. En ja, die dragen eigenlijk dezelfde combinatie, wat nu ook gedragen is. En voor, tot heden zijn daar nooit verder geen problemen mee geweest. Dus we zijn in afwachting van uh, de fabrikant, uh, nog marine stukken en alles om te kijken wat nu eventueel de verdere oorzaak zou kunnen zijn geweest. Wel zijn in de boeken uh, die door de werkbrigade Bond worden uitgegeven voor uh, opleiding. Daar staat dus in het moment dat je uh, met je voeten de bodem kan raken of eventueel zou kunnen staan, dat dan de werkzaamheid van de redvesten eigenlijk te niet worden gedaan. Dus of dat nu ook een oorzaak is geweest dat uh, meneer Pietersson al heeft kunnen staan op de bodem. en zo door een golf verrast is achterin de, in de rug. dat is en blijft voor ons natuurlijk ook de vraag. We gaan uh, nog testen met, met, met alles. En, en we hopen dat we daar een duidelijk antwoord over krijgen. Nou, ik denk na, na dit uh, geluidsfragment en filmpje. kan je niet meer zeggen dat uh, de Reddingsgade Bloemendaal. Uh, slecht materieel heeft. Want het ben tegen. Want... Filmpjes ook te checken op haarlemsdagblad.nl Zometeen zijn we terug met de tweede uur zondag in Kennemerland. Na het nieuws dus. Met onder andere Jaap natuurlijk van het circuit. Maar nu eerst Ginger Nia. Dit is Sunshine.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 Leden van de Europese Rekenkamer hebben jarenlang de rapportage van de Rekenkamer gesaboteerd, zegt Maarten Engweerda in een interview met de Volkskrant. Hij was 15 jaar lid van de Europese Rekenkamer, die de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie controleert. Volgens Engweerda verwijderden de leden uit onder meer Frankrijk en Italië kritische passages uit de rapporten en intimideerden hun collega's om nationale belangen te beschermen. De laatste jaren komt de sabotage volgens Engweerda niet meer voor.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 Vorig jaar kwamen 11 miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland. Dat is een stijging van 11% ten opzichte van 2009. Uit de cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen blijkt dat er vooral meer bezoekers uit Brazilië en Australië kwamen. Het aantal vakanties in eigen land daalde vorig jaar met 1%.